Zeg het eens, Vermeulen. Dat wel, ik heb iets gevonden dat interessant kan zijn, zeg. Waar Maas heeft gelegen. Ja, en dat is? Jawel, afdrukken van een sportschoen die hier bij ons niet direct bekend is. Hoe, bij ons niet direct bekend? Nou, dat zijn afdrukken van sportschoenen. Allee, zie maar, hè. Hier, die lijn hier, in het midden. Zie je? En dan die ribbels. En dat profiel, rechts. Ja. Nou, u je dan zeggen dat die bij ons niet te koop zijn? Ik spreek toch Vlaams, hè, van in. Goedemorgen zoet, Kat. Morgen, Anneke. Mm. Eén of twee eitjes. Een sigaret. Eén of twee eitjes. Eén is goed. Is dat koffie? Ja, maar ja, kom. dicht, gij. Oei, niet goed geslapen? Oh, amper een oog dichtgedaan. Olé. Wat alleen. Wie was dan die die naast mij heeft liggen snurken? Oh, misschien dat ik even ben weg geweest, even ja. Even. ja. Maar ik heb veel liggen draaien en keren. Oei, liggen piekeren. Ja, over wat Sanders heeft gezegd dat de twee met elkaar te maken hebben. De diefstal en de aanslag waarmee gedreigd wordt. Maar. Ik heb daar ook al aan gedacht. Maar hoe? maar hoe? Omdat er toevallig wat afdrukken... van onbekende sportschoenen zijn gevonden. De Spaanse dat... sportschoenen, Anneke. Spaanse. Van het merk Raid of zoiets. En die zijn alleen maar ginder te koop. Oké, oké. Wel, voor mij is dat geen toeval. Ja, maar wat is die link dan? Ja, als ik dat wist, dan had ik vannacht niet wakker gelegen. Ja... Nu is er weer die affaire met die Luc Maas... die in dezelfde richting wijst. Nou. Ik zal moeten wachten tot hij terug bij zijn positieven is, hè? die Maas. Maar ondertussen loopt de klok. Over een paar dagen staat El Primero hier in Brugge. Wie? El Primero? Nou, hoe noemen ze die mensen in Spanje daar? Dag, commissaris. Eh? Dat ken ik je. Uh, van ik nog niet hier? Nee, nog niet gezien, nee. Ah, wat is dat? Goedemorgen, commissaris. Wat is dat te betekenen voor mij? Werken voor Operatie Torquemada, commissaris. Op wie is Colonel Kolonel Sanders. Ah, kolonel Sanders, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Uh, wat is dat daar? Dat daar is een digitale aftelklok die aanduidt hoeveel tijd we nog hebben voor de Spaanse Eerste Minister aankomt. De mensen van België komen hier installeren vier extra ISDN-lijnen naar de Guardia Civil in Madrid, Europa-Brussel. De Staatsveiligheid en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is het een en het ander, Ja, als u zegt u hebt, als ik een nieuwe nietjes nodig heb, dan moet ik 37 formulieren invullen. Hoi, oh, ja, allemaal. Ah, Goedemorgen. Je krijgt de grote middelen, zie ik. Ja, de grote middelen tegen de grove misdaad, hè, commissaris. Sanders heeft je toch al op de hoogte gebracht? Ja, ja, ja. Zeg, ik mag toch nog van in blijven zeggen, hè? Uiteraard, uiteraard. Zeg, eh, van in, kom ik er mee? Uh, ik heb iets voor ja, meer tijd voor een promotie, misschien? Kijk, het uh, verslag uit Wiesbaden. Het is vanmorgen aangekomen. Ja, en? Lees zelf maar. Als ze daar bij Europol zoveel tijd voor nodig hebben gehaald, dan ben merci, hè. Eh, uh, heren, na analyse van de bandopname die u ons liet geworden... Ja, slaat die ik maar over. Uh, ik heb het over een besluit. Uh, uh, de achtergrondgeluiden wijzen erop dat er getelefoneerd werd vanuit een stedelijke omgeving. Enkele typische klanken, een voorbijrijdende koets, motorbootjes, een bijaard, doen ons besluiten dat het hier om bruggen gaat. Ja, alsof we dat zelf nog niet wisten, hè? Ja, jij misschien. Allee, kom zeg, koetsen, bootjes, bijaarden. Dat doet je toch de hele stad door, hè? Ja, de drie geluiden samen. Ik kan direct tien plaatsen opnoemen. Ja, mogelijk, maar het zou mij niet verbazen als het die ene was waar ik nu aan denk. Welke? De diver. Het stikt er van de koetsen? De ene boot is er nog niet voorbij, of de andere is er al. Nergens klinkt de bijaard van het Belfort beter dan daar... ...en wat ligt daar vlakbij, commissaris? Het Groningen Museum, inderdaad. Goeiemorgen, meneer de Schaaf. Ruffel nacht, Jats. Och, rustig, als je om de vijf minuut. Kom, kom, meneer. Blijft u me vandaag lekker in uw bed liggen om te Och, die... Ziekenhuis kost. Een kopje koffie is genoeg. Ja, maar doe u mee wat u wil, maar u weet als u wilt genieten. Ja, dan ja, moet ik opnieuw op krachten komen. Dat zeggen alle verpleegsters. Wa waren er vannacht problemen in Hier hiernaast? hiernaast, meneer. Ja, bij die man die ze gisteren hebben binnengebracht. Ja, ik ken zijn naam niet. Ja, nu dat ik weet, heb u er last van gehad? Zo, zo tussen vier en vijf heb ik een stommel gehoord. Een stommel, meneer. Ja, en, en daarna iemand die, die rap wegstapte. De nachtzuster was het niet, die stap ken ik. Ik zou het niet weten, meneer. Maar ik had het een keer zien zien, want ik moet toch zijn eten gaan brengen. Dag, meneer. Dat is wel. mogen Goedemorgen. Lekker in slaap. Ik hoor echt... Doet u nu niet aan misseld thinking, meneer? dat de dieven van het laatste oordeel in het museum zelf zouden te vinden zijn. We hebben geen enkele aanwijzing in die richting. Nou, we hebben geen enkele aanwijzing toekomst. Ah voilà, voilà. Maar daar komt misschien snel verandering in. Als ik Luc Maas kan ondervragen. Ja, heb je het toch al gedaan? Ja, voor ze met het ziekenhuis hebben ingeslagen. Maar mij maakt niet wijs dat dat losstaat van de rest. En dan als... Pieter excuseert mij, commissaris. Ja, wat is er? Het telefoon van Sint-Jan. Maas is dood. Het is niet waar. De kogel door zijn de kop vannacht. En de dader is spoorloos.